Dit is Lieselotte Thomassen met het NOS-jord. volkingsonderzoek naar darmkanker is de ziekte bij 763 deelnemers ontdekt. Bij bijna 4000 mensen werden poliepen in een gevorderd stadium gevonden. Aan het onderzoek deden bijna 130.055-plussers mee. Ze moesten ontlasting opsturen die in het laboratorium werd geanalyseerd. Darmkanker wordt meestal pas in een laat stadium ontdekt. Met het nieuwe onderzoek is de kans op ontdekking en genezing veel groter. De Amsterdamse AEX-index is voor het eerst sinds augustus onder de grens van 400 punten gedoken. In drie weken tijd is de beursindex zo'n 6% van zijn waarde kwijtgeraakt. De beurskoersen dalen wereldwijd. Beleggers maken zich vooral zorgen over de Duitse economie. De Duitse export neemt af, consumenten geven minder uit... en daardoor dreigt voor Duitsland een nieuwe recessie. Volgens het Internationaal Monetair Fonds dreigt daardoor... de hele eurozone opnieuw in een recessie te raken. De nieuwe regering van België gaat het bezit en gebruik van softdrugs hard aanpakken. De regering van premier Michel maakt een einde van aan het gedoogbeleid. In België is drugsbezit verboden, maar in de praktijk worden meerderjarigen die voor eigen gebruik 3 gram in huis hebben niet vervolgd. De nieuwe regering gaat ook die gebruikers binnenkort weer aanpakken. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is opnieuw niet verschenen bij een belangrijke bijeenkomst. Hij bleef weg bij de jubileumviering van de regerende arbeiderspartij. De afgelopen twee jaar was hij daar wel. Er zijn steeds meer geruchten dat de 31-jarige Kim Jong-un ziek is. Er wordt ook gespeculeerd dat er achter de schermen een machtstrijd aan de gang is. Volgens een Noord-Koreaanse bron is er weinig aan de hand. Kim Jong-un zou alleen wat last hebben van zijn been. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 17 of 18 graden. In het weekend af en toe zon, ook een bui en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Verkeers dit is Erwin de Hart van de ANWB. Fiel op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp staat 3 kilometer. Op de parallelbaan van de Van Brienenoordbrug richting Breda... de A16 staat 2 kilometer file. Door een ongeluk op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom... staat 3 kilometer file tussen Afrit oud Beijerland en Afrit Numansdorp. De rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, laatste werkvang alweer. 5 uur, nee, twaalf uur is het. Het is hier tijd voor ZFM Lunch... De zon schijnt een beetje. Nou, het weer nog mooier. 10 oktober vandaag. We hebben nog tot 6 uur de tijd om staatsloten te kopen. Ik zou het niet doen hoor. Je wint tonic. Maar eh... Uh... In ieder geval, we gaan weer even twee uurtjes tegenaan. Uh, met eh... Uh... Lekker de muziek, wat wetenswaardigheden, regio-nieuws en weekendagenda natuurlijk. En uh, voor de rest zien we wel. zijn we voor tot Niet waar? Jawel. Als er wat gebeurt, ik weet niet of er een plaat op komt. Hallo? Hebben we nog muziek? Of zit het dan nou eigenlijk? Ja, moet je hem niet stilzetten, sukkel. Rod Stewart. En Stop Me Now. Thanks for the helping hand. Thanks for the love. Thanks for the guidance. Thanks for the taught and pride. Ja, ik heb al dat het een schot is, want er moeten doodelzakken bij. Dat is zijn laatste CD, die uh, volgens mij 2012 of zo uh, Ja, zoiets. Leuke CD over hem, trouwens wel hè? Beetje weer uh, de oude rot, hè. De oude rot in het vak. Rod Stewart dus en Can't Stop Me Now. En we gaan door met. Uh, One Direction en daarna een uh, 3-1 met als onderwerp de fiets. Ja. Dat is leuk, de fiets. Dus uh, dat komt zometeen, hierna. Maar eerst. Um, One Direction. Die willen dat hun meisje gestolen wordt. Nou, lekker dan. Steal my girl. 16, we want the same things, we dream the same dreams, alright right. I got it all cause she is the one. Her mom calls me love, her dad calls me son, alright. iedereen wil zijn meisjes stelen. ah... She het kind zelf ook nog wat te vertellen hebben erover, of niet? One Direction! Ja, en dan gaan we ons opmaken voor de 3-in-1 van deze dag. Je kunt ze trouwens weer insturen, hè? Ja, de voorraad is op, dus je kunt weer insturen. Vandaag over de fiets. 3-1-1. Fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind. Zichzelf een wegbaat. Zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint. Zich kampioen waalt. U mag de zaken, man zonder mee verslagen vindt zelf haast voor je gaat. De Tevreden met die kleine besloot, zonsgeheimd is gereden. Met de weer en de harde wind te fietsen met dat Een bord voor ze kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan nog, dan een bord voor ze kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dan toch dan een bord voor ze kop van de zakenman, want dan wordt hij alleen maar slechter van.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 You say, God, give me a choice say, Lord, I say God. I said John, I said Wayne, lockdown, I said Gula man, I don't want to be the President of America, <laughs> I said Miles, I said Jesus, God, I said Lee, he's going I said yes, Jesus, I don't want to be a candidate for Vietnam. She's near, but she's nearby. It's like nothing really matters. No, nothing really matters. She completes me. She reads me right and runs home. It's so clear. She's all that I need. All I need. And nothing really matters Nothing really matters She completes me She reads me Right from home It's so clear She's all that I need All I need with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 Maar dat fantastische 3-in-1 over de fiets. Was dat Mr. Props? And nothing really matters. En de 3-in-1, dat was natuurlijk... U heeft dat herkend. U uh, heeft dat natuurlijk herkend. Uh, Katie Malua met 9 million bicycles. Uh, daarna hadden we Starco met eenzame fietser. Nou, die hoor ik dan toch liever van Boudewijn de Groot. En um, daarna Queen natuurlijk met Bicycle Race. Mocht u uh, drie-in-eentjes willen insturen, insturen, dat kan natuurlijk allemaal. We, onze voorraadkast is weer leeg, dus u kunt weer, uh, u kunt weer insturen. En uh, ze komen gegarandeerd, alles komt aan bod. Dus drie in een is een pla drie platen voor één artiest. Of drie platen met een gezellig, uh, gezamenlijk onderwerp, zoals vandaag dus de fiets. En uh, dat, uh, dat kan dus allemaal. U kunt ze insturen. sturen. Doe dat gewoon via onze Facebookpagina. Uh, www.facebook.com slash Zandvoortlunched Zet er even per beetje op. Of zoiets dergelijks. Dan komt het allemaal voor Den Bakker. Uh, en uw ideeën zijn natuurlijk van harte welkom. Oké. Okay, en daarna hoort dus Mr. Props met Nothing Really Matters. En nu gaan we het even afschudden. Ja, we gaan het even afschudden gewoon. Shake it off! Sorry, foute informatie. Cool Kids, dat is het. Ja, sorry hoor. Cool Kids! Cool Kids! was dat met cool kids. Sorry voor de foute aankondiging. Dat had niks met shake it off te maken. Nee hoor, dat waren de cool kids van uh, Taylor Swift. Nou, nog één plaatje en dan gaan we naar het regionieus. In my brain. That's what people say. Mm het -hmm. is wel shake it off trouwens. Gooi je vandaag even zo. All, nummer hiervoor heette uh, uh, Cool Kids. En dat was van Echo Smith. Ik uh, uh, weet niet wat ik heb vandaag hoor. Maar een een beetje in elkaar te gooien. Dat kan allemaal niet hoor. Maar goed, dit was wel Taylor Swift. En het nummer dat heette dus inderdaad uh, Shake It Off. Ja, ja. Zo gaat dat in het leven voor het Actualiteit. is het uh, Regioneers met Angela de Koning. De huisprijzen zijn in het derde kwartaal uh, bijna 4% gestegen... in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zo bleek gisteren uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. In zuid kennemerland steeg de prijs met uh, ruim 3%. In het derde kwartaal van 2014 zijn er uh, ruim 860 woningen verkocht. En dat zijn er 300 meer dan vorig jaar. De verkiezing onderneming van het jaar wordt door voor de vijfde keer op rij gehouden. De organisatie is een samenwerking van de gemeente Zandvoort, Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Tijdens het ondernemerschala op 6 november aanstaande wordt de winnaar bekendgemaakt. Dit jaar zijn de kanshebbers in drie categorieën onderverdeeld. eenmansbedrijven of de zogenaamde zzp'ers, midden- en kleinbedrijven en de grote bedrijven. Er is de afgelopen weken volop genomineerd en uit alle uitzendingen zijn per categorie drie bedrijven geselecteerd voor de eindronde. Er zijn in totaal negen bedrijven genomineerd in, en in de speciale bijlagen van de Zandvoortse Courant. Kunt je lezen welke ondernemingen dat zijn. Volgende week worden ze uitgebreid aan u voorgesteld via de Zandvoort-app. Nieuw dit jaar is dat er ook prijzen te winnen zijn. Zowel voor de categorie-winnaars als voor de overal-winnaar... worden mooie promotiepakketten aangeboden, mede mogelijk gemaakt door sponsoring van het Holland Casino. U kunt vanaf nu stemmen op uw favorieten en dat kan op drie verschillende manieren. Door te stemmen via de Zandvoort app, door een e-mail te sturen naar uh, ovhj apenstaartje zandvoortse courant.nl dat is ovhj apenstaartje zandvoortse courant.nl of door het stemformulier uit de Zandvoortse krant in te vullen... en in te lepen uh, bij Bruna Balkenende. De politie heeft donderdag aan het begin van de middag... een verdachte aangehouden na een beroving op de krocht in Haarlem. Bij de verdachte werd een mes aangetroffen. Een mannelijk slachtoffer had even na 12 uur melding gemaakt... van de politie van de beroving. De verdachte kon al vrij snel worden aangehouden en zit nu nog vast... En de zaak is verder in onderzoek. De popronde is het reizende muziekfestival van Nederland... voor nieuw en opkomend muziektalent. Zaterdag 11 oktober vinden er door de, het hele stadcentrum van Haarlem... 63 gratis optredens plaats op 27 verschillende locaties... Popronde Haarlem is de op één na grootste popronde van Nederland. Om half drie trapt singer-songwriter Tenfold het festival af in de VVV. Gedurende de avond zijn er onder andere shows te zien van de grote prijs van Nederland... of verschillende locaties in het centrum van Haarlem. Voor een uitgebreid programma kunt u kijken op de website van VVV Haarlem. Pieter Wispelwij behoort tot de eerste generatie cellisten die zowel de moderne als de barok cello meester is. Met zijn eigen authentieke interpretatie en een fenomenale techniek won hij de harten van recensenten en publiek. Vanavond speelt hij in de Oude Kerk te Heemstede een programma met werken van Brahms, Beethoven en Schubert. Hij doet dit samen met pianist Paolo Giacometti. De voorstelling in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein in Heemstede... begint om kwart over acht. De bedraagt 22,50. En kaarten zijn verkrijgbaar via www.podiaheemstede.nl... of aan de kassa van Theater De Luifel aan de Herenweg 96. Uiteraard in Heemstede. En uh, u kunt vandaag overdag tussen... Uh, nee, dat gaat niet meer... Uh, Voorafgaand aan de voorstelling kunt u natuurlijk ook nog kaarten kopen. Genieten van Slavische volksliederen. Op zondag 12 oktober treedt het Hoorns Byzantijns mannenkoor... op onder leiding van Grigori S. Sarolea op in de Oosterkerk Haarlem. Aanvang is 3 uur en de kerk is open vanaf half drie... Dit middagconcert staat in het teken van rituelen als geboorte, huwelijk en begrafenis, zoals deze binnen de Russische orthodoxe kerk gebruikelijk zijn. En tot zover het nieuws. Weer of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkust Weerbericht luidt als volgt. Uh, vandaag schijnt af en toe de zon en het blijft over het algemeen droog. Maar heel lokaal is een bui mogelijk. Het wordt 17 graden. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bevolkt. En lokaal kan het wat spetteren. De zuidenwind is matig en de temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Morgen schijnt geregeld de zon. Maar later neemt de bevolking toe. En in de loop van de middag en in de avond komt het tot buien. En daarbij is ook onweer mogelijk. De zuidenwind waait zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar 17 graden. Zondag zijn er perioden met zon en het blijft overal in de regio droog. De wind baait zwak uit uiteenlopende richtingen en de temperatuur stijgt wederom naar 17 graden. In de nacht gaat het dan geruime tijd regenen en maandag overdag kunnen flinke buien vallen waar ook onweer bij mogelijk is. Met een zwak tot matige wind uit oostelijke richtingen wordt het 18 graden en tot zover. Never need to doubt it I'll make you so sure about it Van het album Pet Sounds. Ja, wat uh, erg leuk is, natuurlijk, dat uh, ik zojuist. Uh, het, uh, ik weet niet hoe lang, hoe lang het eigenlijk al uit is, maar dat weet ik ook niet. Dat is ook niet zo belangrijk. Uh, uh, wat wel belangrijk is, dat het zojuist gepubliceerd is. Uh, op een van de servers waar ik altijd gebruik maar van maak in dit programma. Het Nieuwe album van U2. En dat is wel uh, de moeite waard, denk ik. Het album heet Songs of Innocence. En uh, daarvan ga ik u even laten horen. Nou, nog een flatje, Beach Boys. Uh, een nummer dat heet The Miracle. Dit is U2, Songs of Innocence. Zo heet het nieuwe album. primeira vez. Songs of Innocence heet het album. Dat heette The Miracle. Straks in twee uur laat ik we er nog wat van horen. Ja. You do This. doesn't know he's there I need her everywhere and if she's beside me In de jaren 80 en 90 een, een aardig initiatief van MTV. De zogenaamde Unplugged Sessions. En daar deden de groten der aarde dus inderdaad aan mee. Neil Jong heeft er bijvoorbeeld aan meegedaan. En nog een aantal anderen. En dit was Paul McCartney, die er ook aan meegedaan heeft. Er is ook een CD van, alleen die is toen de tijd eigenlijk niet officieel uitgekomen. Het werd betiteld als die Official Bootleg. En er zijn een beperkt aantal van die cd gemaakt. Maar nu staat hij gewoon ook op Spotify. Dus je kunt het nu wel gewoon vinden. Paul McCartney, Unplugged, zo heet hij. En hij doet er een aantal prachtige liedjes op uit zijn Beatle-tijd. En dit was een nummer dat we oorspronkelijk natuurlijk kennen van de, de LP Revolver. En het nummer dat heette Here, There and Everywhere. Ja, applaus nog even voor Paul. Ja, geweldig Paul. Dankjewel jongen. Ja, dankjewel. Ja. Trouwens, een hele leuke cd hoor. Er staan hele mooie liedjes op trouwens. En alles unpluggert, zou ik het maar zeggen. Goed, uh, wat gaan we nu doen? Even kijken. We hebben, we hebben, nog, uh, we hebben nog één plaat en uh, dan is het klaar voor het eerste uur. Althans, cool this afternoon. Hé, hey, hij gaat gewoon door. Wat is dat nou, Paul? Stil. Here we go. We'd like to do a song, I think... <laughs> This one is uh, written by Bill Munro. It's like this. Matt Monroe's dad. <laughs> Matt Monroe's dad. And it had fire. Oh, if there's one thing to be told, these dreams are made to be called, and friends can never be barred. No doesn't matter how long it's spend I know you'll always jump in Cause we don't know how to quit Let's start a riot tonight A pack of lions tonight In this world, he who stops Won't get anything he wants Play like the top 1% Till nothing's left to be spent. Take it all, ours to take Celebrate, because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 De ...laatste single en die heet Fire. Hey, yeah. Goed, het eerste uur zit erop... ...van deze Sea of ...en uh, we zien u straks weer terug... ...aan de andere kant van het... Uh, van het ...NOS nieuws van uh, 1 uur. Dus ik zou zeggen, tot zo!